9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Veel gemeenten steunen het plan voor statiegeld op blikjes en petflessen. En de politie doet onderzoek naar dat dreigement aan het adres van taxibedrijf Uber. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. In de berichtendienst Telegram is een oproep verschenen... om op 20 maart het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam te bestormen. Volgens het AD zit een groep boze Amsterdamse taxichauffeurs... achter die oproep. Ze zouden het pand willen bestormen met brandbommen. De chauffeurs beschuldigen Uber van oneerlijke concurrentie. De politie onderzoekt wie er achter de oproep zit... en zegt dat er mogelijk meerdere strafbare feiten zijn gepleegd. Met iets meer dan de helft van de stemmen geteld in Italië lijkt het lastig te worden om een coalitie te vormen. De populistische Vijfsterrenbeweging lijkt de grootste partij te worden, maar ook de Centrumrechtse Alliantie heeft flink gewonnen. Niet dankzij Berlusconi's Forza Italia, maar vooral doordat anti-immigratiepartij Lega ongeveer 18% procent van de stemmen krijgt. De regerende Sociaaldemocratische Partij heeft zoals verwacht flink verloren. De definitieve uitslag van de Italiaanse verkiezingen wordt later vandaag verwacht.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 Unicef heeft goede hoop dat het vandaag lukt om hulpgoederen naar de Syrische regio Oost-Ghouta te brengen. De hulporganisatie van de Verenigde Naties wil een konvooi met voedsel en medicijnen voor 70.000 mensen sturen. In de rebellenenclave zitten in totaal 400.000 mensen vast. Door de aanhoudende beschietingen en bombardementen door het Syrische leger was het tot nu toe onmogelijk om hulp naar binnen te krijgen. En de film The Shape of Water is de winnaar van de Oscar-uitreikingen... van afgelopen nacht. De film kreeg vier Oscars, onder meer voor Beste Film en Beste Regisseur. De Oscar voor Beste Acteur ging naar Gary Oldman... voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour. En de prijs voor Beste Actrice ging naar Frances McDormand... in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cameraman Hoyse van Hoytema en grimeur Arjen Tuiten... waren genomineerd voor een Oscar, maar de Nederlanders vielen buiten de prijzen. Het weer dan nog, vandaag zo goed als droog. De eerste uren mogelijk nog wat lichte regen in het noorden. Verder wolkenvelden en af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal files loopt nu best wel vlot terug. Er staat nog bij elkaar 210 kilometer. Wat opvalt zijn de files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Born en Maastricht-Aken Airport. Bijna 50 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden... na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en op de A13 de naag Rotterdam bij Delft nog 10 minuten vertraging. Dat was een ongeluk, daar zijn de reishokken weer open. A 27 Almere richting Utrecht. Bij Utrecht Noord nog 10 minuten tot een kwartier extra. Daar is de linker reishok dicht. En een kwartier tot 20 minuten vertraging tot slot voor de a 44 de naag richting Amsterdam. Bij Burgerveen staat 4 kilometer. Nee, hey, we zitten echt.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 Bijna zes minuten over negen. Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten wil ook statiegeld op blikjes en kleine petflessen. Zo'n 200 gemeenten doen mee aan de zogeheten Statiegeldalliantie. Rob Buurman is directeur van Recycling Netwerk, mede-initiatiefnemer van die Statiegeldalliantie. Meneer Buurman, goedemorgen. Goedemorgen. Is nog even, wat, wat is dat eigenlijk, die Statiegeldalliantie? Ja, dat is een collectief van organisaties, waaronder gemeenten en bedrijven en milieuorganisaties, die gezamenlijk aan de regering in Nederland vragen om staatsgeld in te voeren... op kleine plastic flesjes en ook de blikjes. En daar sluiten nu zo'n 200 gemeenten zich bij aan? Ja, want uh, er is, het is begonnen met één gemeente, enkele maanden geleden, Weert. En uh, inmiddels zijn het er bijna 200... die uh, inmiddels meer dan 10 miljoen mensen in Nederland vertegenwoordigen... Uh, omdat de gemeenten zitten met de kosten en het probleem van het zwerfafval. Ja, want die moeten het opruimen. Ja, die moeten het opruimen. Uh, die betalen daar ook jaarlijks 250 miljoen euro voor. En uh, door statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes... Uh, kan ongeveer een derde van het totale zwerfafval omlaag gaan. Kijk, het mooiste zou zijn natuurlijk als, als we met z'n allen... want we maken ons daar... Nou ja, ja nou, ik, ik kan eerlijk zeggen dat ik me daar nooit schuldig aan maak... want ik gooi het altijd keurig in de prullenbak. Ik begrijp het ook nooit zo goed waarom mensen dat dan maar op straat mikken... Er staan ja. toch genoeg prullenbakken in, in Nederland, denk je dan. Maar goed, het, het gebeurt kennelijk. Um, het zou het mooi zijn als, als, dat, als dat in de hoofden van mensen verandert, natuurlijk. Um, maar uiteindelijk lukt het dus nog niet om dat statiegeld ingevoerd te krijgen. Waar zit hem de kneep? Ja, uh, er zijn een beperkt aantal bedrijven die uh, daar niet zo'n zin in hebben. Uh, Daarmee hebben we ook die alliantie opgericht... om te laten zien dat er honderden organisaties daar anders over denken... Uh, maar bijvoorbeeld een uh, bierbrouwerij zoals Bavaria... die wil liever niet dat het staatsgeld zit op de blikjes. En uh, Albert Heijn uh, is momenteel mogelijk wel de uh, sterkste macht... die daar geen zin in heeft... en lobbyt tegen de invoering van staatsgeld. En wat zijn de argumenten dan? Uh, die bedrijven zijn bang dat ze met kosten zitten. Uh, en dat betekent, uh, dat is ook zo... een uh, supermarkt als Albert Heijn die moet investeren in machines... om die blikjes en flesjes in te nemen... Uh, maar studiewerk in de opdracht van de overheid heeft ook uitgewezen dat de inkomsten gemiddeld hoger liggen dan de kosten. En uh, ja, we zien het al in andere landen, zoals uh, Noorwegen. Uh, daar betalen bedrijven een hele bescheiden bijdrage om dat uh, statiegeld te kunnen inleveren. Oh. Uh, bedoel, om die flesjes in te leveren. Oh. En, en de producenten, die, die moeten toch, neem ik aan, dan ook wel bijdragen? Uh, ja, de producenten uh, die waren eerder ook tegen staatsgeld. We zien nu dat toch wel een aantal frisdrank- en waterfabrikanten. Uh, daar nu anders over denken. Maar die moeten daar ook uh, voor bijdragen. En het gaat in totaal om ongeveer 1 cent per verpakking dat het kost. En daarvoor uh, kan het zwerfafval in Nederland uh, een heel stuk uh, verder omlaag. Gaat het er komen? Uh, nou, dat is een goede vraag. Er wordt nu over gediscussieerd. Uh, er is ook de vraag van... gaat het zowel op plastic flesjes en als blikjes komen? Uh, afgelopen week is ook het nieuws uh, geweest... dat uh, bijvoorbeeld die blikjes voor heel veel schade zorgen... Uh, bij koeien, dat duizenden koeien jaarlijks overlijden. door blikjes dat in het voer terecht komt. Uh, dus wij hopen nu dat ook wel. Uh, alle politieke partijen inzien dat dat uh, ingevoerd moet worden. In ieder geval, die 200 gemeenten hebt u aan uw zijde. Dank voor de uitleg. Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk. de medische initiatiefnemer dus van die Statiegeld Alliantie. Run past the river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 No. Oh. dan was dat? Een home. Het is 13 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Dat heb ik gemist. Heb je het gemist? Ja, ja echt. De kritiek van Jan Publiek. Ik heb jou ook gemist in deze rubriek. want uh, Ik heb, me, ik heb weinig, weinig uh, invloed op de uitzending gehad de afgelopen twee, ja, die weken. Laten we beginnen. Um, ik kom allereerst nog even terug op dat statiegeld van daarnet. Rob Buurman van Recycling Netwerk uh, vertelde zojuist dat uh, met statiegeld... op kleine flesjes en blikjes het zwerfafval met ongeveer een derde omlaag gaat. Maar ik zei vanochtend dit... <lacht> Ruim de helft van de Nederlandse gemeente... wil ook statiegeld op blikjes en kleine petflessen, meldt Volgens een onderzoeksbureau neemt door het statiegeld... de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent af. Ja, en dat strookt dus niet met wat Rob Buurman er net zei. Uh, ik was onnauwkeurig, blijkt. Uh, en dat bericht is ook uh, inmiddels aangepast uh, bij ons. Uh, Oud-CDA-kamerlid Marieke van der Werf die wees ons er ook nog even op. Wat ging er nou fout? Uh, als die statiegeld op blikjes en kleine flesjes wordt ingevoerd... dan daalt het aantal flesjes op straat met 70 à 90 procent. Dus niet het totale aantal zwerfafval... Nee. maar alleen, het gaat dus alleen om die flesjes en blikjes. Ja. Uh, om half negen kwam Guilaine hier langs met de stelling voor Stand.nl. Verbeter de wereld, eet minder vlees, is die stelling. En een van de argumenten daarvoor is dat de vleesindustrie... heel veel water gebruikt. Jij gaf toen alvast een aftrap voor Stand.nl met deze opmerking. <grijp> Als dit wordt gezegd, dan moet ik namens de koeiendokter... die is op Twitter heel actief, mm -hmm. altijd zeggen van... ja, maar wacht even, in Nederland is de situatie anders... want daar gebruiken we hemelwater. Maar het is nog steeds water, toch? Ja, ja maar, maar niet drinkwater. Ik heb eerder ook aan dit onderwerp aandacht besteed... en er komt altijd dat onderzoek naar voren van hoeveel water bijvoorbeeld een biefstuk kost. En daar reageerde de koeiedokter en overigens nog een hele groep... ik ben toen een heel weekend bezig geweest ja, als gezien ja. te discussiëren. Um, maar hij heeft mij toen ook allerlei onderzoeken doorgemaild... waar dat ook inderdaad wel uh, in blijkt. Dus vandaar dat ik dat nu even heb gezegd. Ja. Uh, Julia Huiskunst die heeft er nog een vraag over. Die vraagt zich af hoeveel vlees in de Nederlandse supermarkten... nou daadwerkelijk uit Nederland komt... En dat heb ik nog even uitgezocht. Um, volgens de meest recente cijfers uh, komt meer dan de helft van het vlees... wat in Nederlandse supermarkten ligt uit het buitenland. En dan met name uit Duitsland en Polen. En ook daar verbruiken de koeien vooral hemelwater. Okay, nou. Jij zoekt toch al heel wat uit. hè? Ja, zo joh, Ik ben zo druk de hele dag. Um, tot slot. Luisteraars zijn heel erg blij dat je weer terug bent, Jurgen. Zoals Allard Stevensen, die jou stiekeme grapjes waardeert... Ik heb ze vandaag nog niet gehoord, geloof ik. Je, je lacht nooit op mijn grapjes. Nee, zo, zo, zo min mogelijk. En ook, uh, Dat was ook weer een grapje, dit. Dat was een grapje, ja. uh, Ook Maartje Bon is blij. Mijn ochtenden starten weer super, ebtsen. Ja. Uh, ja. Zullen, we er, zullen we het daar maar bij houden? Nee. Er staat nog iets? Ja, er dingetje. staat nog iets, inderdaad. Ja, maar jij uh, vertelt waar je nee, op vakantie was. Winfried heeft oh. vrijdag uh, gezegd dat jij in Japan was. En uh, Wilma die vraagt zich af of je dat wel uh, oké okay vond dat hij dat zei. Omdat nu alle dieven van het land wisten dat jouw huis leeg stond. Ja. Ja, die weet niet wat ik, wat ik allemaal nog in huis heb liggen. Nee. Aan, aan geheime uh, wapens. Uh, in de zin van beesten. Huismeid, vooral. Ja. Ja. ja. Heel veel huismeid. Nee, ja, Tegenwoordig kan je dat toch niet geheim houden, allemaal. Ook met. met uh, je stuurt wel eens een fotootje door en zo. Dus dat, maar dit is wel een punt, inderdaad. Ja. Moet toch eens over nadenken. Uh, hartelijk dank voor het reageren. Blijf dat doen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via. NOS Radio 1. En doe dat met. Hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r 1 jnnosnl Jolanda van der Velde, hoeveel files staan er nog? Er staan er nog 24 bij elkaar, zijn ze goed voor 100 kilometer. Het gaat snel de goede kant op, uh, wel drie uitzonderingen. Een behoorlijke vertraging ook. Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Maastricht-Aken Airport een half uur vertraging. Er was een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zijn de reisschalken weer vrij. Nog ook een half uur extra reistijd tussen Rewek en Woerden en een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijker houdt en Knopend Burgerveen ook bijna een half uur vertraging. De rechterrijshok is dicht. Ja, vandaag begint dus die eerste Nationale Week zonder vlees. Een initiatief van vegetariër Isabel Boerdam... in samenwerking met tientallen voedselproducenten en supermarkten. Mevrouw Boerdam, goedemorgen. Goedemorgen. De nou, stand.nl gaat er ook al over zelfs, hè, die stelling. Um, u bent zelf sinds uw negende vegetariër, geloof ik. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe is dat begonnen? Uh, voor mij was het eigenlijk het moment dat ik me als kind realiseerde dat uh, de koe in de wei dezelfde koe was als op mijn bord, maar dan uh, vermengd in een pasta bolognese. En uh, dat was het moment dat ik me eigenlijk realiseerde dat ik geen uh, dode dieren wilde eten. En uh, nou ja, dat, dat was het begin uh, van mijn uh, vegetarisch avontuur. En hoe ging dat dan? Want, want uh, negen jaar, dan steek je je vinger op als kind aan tafel en, en wat zeggen de ouders dan? Uh, mijn ouders uh, waren alle twee in hun eigen studententijd vegetariër geweest. Uh, toen ze mij kregen niet meer, dus die reageerden daar gelukkig heel erg begripvol op. Uh, dus vanaf dat moment is mijn moeder voor mij apart gaan koken. Oké, okay, en, en dus altijd volgehouden tot, tot aan nu? Ja. En die 40 dagen zonder vlees, uh, hoe, is, hoe is dat gebeurd? In België bedoel je? Ja, oh ja want daar, daar komt het voorbeeld vandaan begrijp ik. Hè? In België hebben ze het echt 40 dagen gedaan. Ja, inderdaad. In België is er uh, zes jaar geleden um, de campagne 40 dagen zonder vlees gelanceerd, uh, gekoppeld aan de vaste periode. Ja. Uh, en um, nou ja, die is de laatste drie jaar daar enorm succesvol geweest. Um, en dat was natuurlijk mede een van mijn inspiratiebronnen uh, om in Nederland deze week de Nationale Week zonder vlees te lanceren. En hoe hebt u dat dan aangepakt? Want er zijn heel wat partijen, achter, hebben zich erachter geschaard. Ja, dat klopt. Um, nou ja, je merkt natuurlijk dat er in Nederland heel veel aandacht is... voor uh, bewuster eten. En uh, ook het uh, geen-vlees-onderwerp, duurzamer eten... stond ook al op de kaart. Dus um, ik wist natuurlijk dat... Nou ja, alle supermarkten, alle producenten zijn er op hun eigen manier mee bezig. Dus in die zin was het een heel actueel thema. En aangezien ik uh, nou ja, vanuit mijn blog De Hippe vegetariër heel erg in de thematiek zit uh, en een geloofwaardige boodschap heb... Uh, nou ja, is het me uiteindelijk met veel geduld gelukt om die deur open te krijgen. Hoe luidt die geloofwaardige boodschap dan? Um, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Uh, zowel uh, voor het milieu uh, als voor de gezondheid en dierenwelzijn. Het is gewoon een hele, uh, ja, wat vaker vegetarisch eten is echt een hele moderne leefstijl... die heel goed zou passen uh, bij de samenleving van vandaag de dag. We hebben al dat initiatief gehad, ik, dat was volgens mij van Paul McCartney... Hè, op, op de maandag geen vlees eten. Ja, klopt. Ja, nee, zeker. In, uh, in andere landen uh, staat, uh, is er zeg maar, vanuit uh, de overheid of vanuit het bedrijfsleven al een best wel sterk initiatief voor minder vlees. En in Nederland ontbrak dat tot vandaag. Ja, ik heb toch het idee, ook als, je, ook, als ik zo om me heen luister en zo van mensen, dat dat, dat, dat wel uh, inderdaad een onderwerp is en dat mensen er ook wel naar handelen. Nou ja, dat zou je inderdaad denken. Um, enerzijds is dat waar. Um, 67% van Nederland, al dus de um, vega-monitor van natuur en milieu... kan beschouwd worden als een flexitariër, Dus als iemand die tenminste één dag in de week uh, geen vlees en vis eet. Um, maar tegelijk um, is uh, in Nederland de vleesconsumptie de afgelopen jaren gedaald. Maar die daling is gestagneerd. Um, dus uh, het RIVM en het voedingscentrum um, ja, laten blijken... dat we nog steeds dubbel zoveel vlees vlees eten als goed voor ons zou zijn. Dus we weten het misschien wel, maar we ondernemen geen actie. En daar gaat deze week hopelijk verandering in brengen. Het is ook altijd zo met dit soort dingen... dat, dat mensen zeggen, ja, ik maak dat gewoon zelf wel uit... wat ik vind uh, en, en wat ik doe ook vooral. Um, u zegt ook niet tegen mensen... je mag helemaal geen vlees meer eten. Nee, beslist niet. Ik denk dat vlees eten uh, een van de sterkste gewoontes is in de Nederlandse eetcultuur. Um, Groentevlees, aardappelen is behoorlijk uh, vastgeroest. Um, dus ik probeer eigenlijk vooral mensen in beweging te brengen. En uh, ook de rijkheid van die groentekeuken te laten zien. Want er zijn zoveel vooroordelen ten aanzien van vegetarisch eten: dat het lastig zou zijn, of niet lekker, uh, of saai, of te gezond. Nou ja, je hoort van alles. Um, ik weet zeker dat ik die vooroordelen de komende weken uh, kan weerleggen. En dat vegetarisch vegetarisch eten en volwaardige plek kan krijgen naast uh, dat vleesconsumptie. Ja, want als je inderdaad een alternatief zoekt, ik bedoel de tijd van uh, een beetje rijst met wat noten en, en uh, rozijnen erdoor, dat, dat dat hoeft echt niet meer als alternatief nee. zeg maar. Nee, beslist niet. We hebben een Week zonder vlees magazine uitgebracht... Uh, voor alle deelnemers. En daaraan zijn allerlei ambassadeurs gekoppeld... zoals bijvoorbeeld ook topchef Peter Lutte. Um, en die laten echt zien uh, nou ja, dat de vegetarische keuken zo uh, bijzonder is. Er zijn meer dan honderd verschillende soorten gangbare groenten... granen, pulvruchten. Dus als mensen gaan tellen hoeveel ze er kennen... dan weet ik zeker dat er nog een wereld voor ze open kan gaan. Ja. Nou hoorde ik u een paar keer uh, ook uh, zeggen vlees... maar dan ook gelijk schuine streep vlees. Hoe zit dat? Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor? Nou ja, uh, dit is natuurlijk de Nationale Week Zonder Vlees. De, uh, de focus ligt uh, op vlees, uh, vooral ook ten aanzien van um, uh, de positieve impact op het milieu uh, en de gezondheid. Um, maar ik hoop natuurlijk een stukje verder dan dat, eigenlijk mensen te bewegen om deze week de plantaardige mogelijkheden zoveel mogelijk te ontdekken. Want daar uh, uh, ja, is uh, zo erg veel te behalen. Nog even interessant is, dus we hebben dat, dat hele gedoe rond de vegetarische slager. Ja, gedoe, dat is ook overdreven, dat woord misschien in dit geval. Maar dat ging over de uiting, hè, want uh, die, die biedt dus alternatieve producten aan die wel de namen hebben van, van, van vleesproducten. Hoe staat u daarin? Um, nou ja, op zijn minst dat deze discussie is losgebarsten uh, uh, tot aan de politiek aan toe. Uh, vind ik het leuk dat uh, dit een dusdanig belangrijk onderwerp van gesprek is. Um, maar ik vind het verder vind ik het eigenlijk onzin, want uh, vleesvervangers, uh, dus die vegetarische worst, die vegetarische kipstukjes, uh, die laten heel erg duidelijk aan de uh, consument die nog niet zo gewend is om zijn vlees te vervangen uh, zien uh, dat er een oplossing is. Dus mensen die het vlees van hun bord halen en tegen dat leeg gat aan staren, die snappen dat ze inderdaad... daar een vegetarisch gehaktbal voor in de plaats kunnen leggen. Dus het is echt een uh, drempel voor lager, mm. de vleesvervangers. Wanneer is deze week voor u nou een succes? Um, nou, om eerlijk te zijn, voor mij uh, is het al een succes. Het is de eerste editie. Um, ik ben trots met 53 partners, waaronder 9 supermarkten. We hebben meer dan 25.000 inschrijvingen. Er doen ook um, 500 nou ja, bedrijven, uh, restaurants, um, scholen, universiteiten doen mee. Dus ik denk dat uh, Nederland toch al behoorlijk in beweging is gekomen. Ja, Maar u zei bijvoorbeeld in België... was het ook de politiek die het ondersteunde, de overheid? Gebeurt dat dan genoeg in Nederland? Um, nee, op dit moment nog niet. Uh, ik uh, ben zo ijverig geweest om een brief te schrijven naar uh, meneer Rutte... en naar uh, koning Willem-Alexander en Maxima. Uh, van die laatste twee uh, heb ik een heel vriendelijke reactie ontvangen. Uh, maar ik hoop zeker dat uh, voor 2018 uh, de Nationale Week zonder Vlees... ook in de politieke aandacht gaat krijgen. Dan kunnen we het uh, nog veel uh, hm. erg vergroten en versnellen met z'n allen. Maar Rutte heeft dus niet gereageerd, begrijp ik. Nee, dus uh, meneer Rutte, als u dit hoort, uh, ik kijk uit naar uw reactie. Ja, hij zegt altijd dat hij luistert, dat hij met ons opstaat. Dus uh, dat dan bij deze uh, gezegd. En, en wat schreef het koningspaar terug dan? Um, nou ja, dat ze het een heel mooi initiatief vonden... maar dat ze geen tijd hadden om het te ondersteunen... door middel van een uh, reactie of zelfs een uh, favoriet vegetarisch recept van Maxima. Dus uh, nou ja, mocht zij luisteren, het kan nog steeds. Oké, okay. goed. Nou, de week begint uh, vandaag. Um, uh, en, en nogmaals, de stelling van Stand.nl gaat er ook over. Dus uh, die eer is u uh, alvast. Hartelijk dank voor het gesprek. Isabel Boerdam, initiatiefnemer dus van de Nationale Week zonder vlees. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De komende uren de Militaire Kamer in Arnhem... beslist vandaag over de straf uh, voor een 33-jarige militair... die het dienstvoorschrift van zijn Glock pistool niet zou hebben opgevolgd. De man had niet gecheckt of er een patroon in de kamer zat. Loste vervolgens een ongecontroleerd schot. Daarbij raakte hij een andere militair in de bovenarm. De man werkte als wapeninstructeur bij Defensie... en was op dat moment op missie in Afghanistan. Justitie heeft een taakstraf van 160 uur geëist. En het lijkt er dan toch op dat hulpconvooien vandaag de belegerde Syrische regio Oost-Ghouta in mogen rijden. U weet het, zo'n 400.000 mensen zitten daar al twee weken... Eigenlijk eh, onder de grond vanwege aanhoudende bombardementen. Ze zijn verstoken van voedsel, van water. UNICEF-woordvoerder Gerrit van den Berg was vanochtend bij ons in de uitzending... vanuit Amman en schetst het probleem. Vanuit UNICEF en andere organisaties staan we daar elke dag klaar. We doen daar eh, elke week verzoeken. We laten ons de binnen met koolboy. We hebben goede hoop, eh, ook van de signalen van vanochtend... Dat, er, eh, nee, dat we vandaag mensen in nood kunnen bereiken ps Reuters meldt zojuist dat Syrische controleposten medische pakketten van de klaarstaande trucks hebben gehaald. En klaarblijkelijk vanwege veiligheidsregels. UNICEF bevestigt ons dat dat de afgelopen dagen ook een paar keer is gebeurd bij hun eigen hulpconvooien. En de vraag, nieuws of nonsens? Onder die titel zendt de NOS vanavond een live programma uit vanuit de Utrechtse School voor Journalistiek. En dat gaat over fake nieuws, nepnieuws presentatie is in handen van uh, collega Rob Trip. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat komt oh. er aan bod in dat programma vanavond? Nou ja, wij storten ons uh, in de wereld van het nepnieuws. Zoals jij weet is dit een hele belangrijke week natuurlijk... omdat vrijdag het eerste grote debat is... Uh, in verband met de komende verkiezingen op de radio. Uh, en dat leek ons een heel mooi moment om eens uh, in te zoomen op nepnieuws. Uh, wat het is, of we ons zorgen moeten maken. Juist nu de verkiezingen eraan komen, wordt het gebruikt ook in Nederland, om de publieke uh, opinie te beïnvloeden. Dus we gaan een heleboel vragen die opgeworpen worden... proberen te beantwoorden. Dat zal niet bij alle vragen lukken, overigens, om ze te beantwoorden... maar we gaan een poging doen. Uh, en jij zei het vanuit de School voor de Journalistiek, wat heel mooi is natuurlijk... waar allerlei uh, jonge mensen in de startblokken staan... om aan hun uh, carrière te beginnen. Maar waar ook veel studenten aan factchecken en nieuwschecken doen. Dus vanaf die plek gaan we dat maken, dat programma. Wie doen er allemaal mee verder? Um, we hebben bijvoorbeeld, wat ik zelf waanzinnig interessant vind, uh, Gert Graaf. Dat is een hele goede filmeditor Die laat ons zien in een soort gastcolleges uh, wat je kunt doen met beeldmanipulatie. Uh, wat je wel en wat je niet kunt geloven eigenlijk als je het ziet. Maar we hebben ook um, uh, politici. We hebben onze correspondenten in Washington, Brussel, Berlijn en Moskou. En we hebben bijvoorbeeld, ik zag een groot verhaal over Facebook in de Volkskrant uh, vanochtend staan... Het is heel moeilijk om met de, de top van Facebook in contact te komen. Dat is ons of the record een beetje gelukt. Maar we hebben vanavond in de uitzending de baas van Google Nederland. Wat minder bekend is, is dat Google bijvoorbeeld de eigenaar is van YouTube. Waar ook heel veel rondgaat wat allemaal onder die categorie nepnieuws te vatten valt. Dus we hebben een keur aan gasten die hun licht laten schijnen en die we zullen bevragen. En wat kijkers trouwens ook kunnen doen. Want die kunnen ook tijdens de uitzending hun vragen doorspelen... En die... Gaan we proberen te behandelen? Interessant. Nieuws of nonsens? Vanavond, hoe laat en op welke zender? Vijf voor half negen op NPO 2. Direct na het acht uurjournaal overschakelen naar het andere net, zou ik zeggen. Oké. Okay. Ja. Veel succes, Rob. Dankjewel ja. dat je even de telefoon kwam. Rob okay. Trip was dat over die uitzending van vanavond. En Guilaine is hier voor de onderwerpen van spraakmakers. Yes. Ik weet niet of ze het bij Radar daarmee eens zijn. <lacht> In ieder geval. <lacht> <lacht> ik begrijp vanuit Rob. En wij van het Media Forum kijken en luisteren ja. aandachtig mee natuurlijk vanavond. Over Facebook zullen we het zo meteen al gaan hebben. Verder, Rob van Gijzel is uh, straks na elf uur in half elf in de uitzending... woningmarktproblemen. is natuurlijk een van de grote issues tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft kort geleden daar adviezen over uitgebracht. Met name over de middeninkomens uh, en de huursector. En verder uitgebreid aandacht voor uh, nieuwe expositie... in het Rijksmuseum van Ed van der Elsken, fotograaf... door de ogen van Jan de Bond. Schijnt een enorm liefhebber te zijn van zijn werk. Ja. En we hebben Hans Aarsman, dwarsdenker en van oorsprong ja. natuurlijk fotograaf in huis. Dus volgens mij wordt het een mooie uitzending. En natuurlijk het vlees om te beginnen zometeen. Ja, ja zeker. Nou gaan we allemaal horen vanaf half tien in Spraakmakers met Kielene Plag, vooraf gegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemorgen. NTO Radio 1.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 In de berichtendienst Telegram is een oproep verschenen... om op 20 maart het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam te bestormen... en brandbommen mee te nemen. De politie onderzoekt wie erachter die oproep zit... en zegt dat er mogelijk meerdere strafbare feiten zijn gepleegd. Inmiddels steunen 200 gemeenten het plan om ook statiegeld in te voeren... op blikjes en kleine plastic flesjes. Dat schrijft trouw. En daardoor zou er veel minder afval op straat terechtkomen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer erover.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 Het weer, vandaag zo goed als droog. Alleen in het noorden vanochtend mogelijk nog wat licht regen. Verder wolkenvelden en af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 15 files. Daarvan noem ik de A12, de nagerichting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Rewek en Nieuwebrug. 20 tot 25 minuten vertraging. De rechterreishok is dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12-Duitse grens... richting Arnhem. Bij Duiven kwartiervertraging. Ook daar is de rechterreishok dicht. Op de A44, de nagerichting Amsterdam was een ongeluk. Tussen Warmond en Knopend Burgerveen nog langs zo'n breiden over 5 kilometer. En ook een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. De weg is voorlopig eventjes helemaal dicht. Tussen Knopend Neerbos en Malden staat 5 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Maandag gehaktdag. Guilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom na een roerig weekend voor Forum van voor Democratie. Jernos Ramatarsing trok zich dit weekend terug als kandidaat raadslid voor die partij... nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken die hij deed... over het intellectuele uh, welzijn van homo's in een WhatsApp-groep. Die appjes kwamen terecht bij de Volkskrant en de Telegraaf. De vraag is in hoeverre deze onthulling een journalistieke prestatie is. Mediaondernemer Jan-Kees Emmer is er, de oud-adjunct ook van de Telegraaf. Goedemorgen, Jan-Kees. Goedemorgen. Knapstaaltje journalistiek van deze twee kranten. Uh, ja, hartstikke journalistiek. Dit hoort erbij. Hè? Het onthullen van, uh, van zaken die uh, verborgen uh, zouden moeten blijven, volgens sommigen. Ja, en inderdaad mensen die wel zelf naar de krant toe stapten... van uh, ja. dit moet, moeten wij allemaal weten. We gaan het ja. er zo meteen uitgebreid over hebben. Dan is ook de adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant, er Pieter Klok. Spraakmaker van vandaag is Dwarsdekker... en zoals hij zichzelf noemt speelsonderzoeker Hans Aarsman en Slagerszoon... Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Laat dat nou mooi uitkomen. We ja, gaan het gaat over vlees hebben, toch? Precies, ja. we beginnen zo standpunt stand van? Over vlees eten. Ik wil er zo meteen alles over horen. De eerste nationale week zonder vlees is namelijk net begonnen. En wanneer je als volwassene één week geen vlees eet, dan bespaar je, zoals op de site van de actie staat, zeven maanden douchewater, 114 kilometer autorijden en één pleie kip. De stelling daarom: verbeter de wereld, eet minder vlees. Laat uw standpunt horen. Op 800-1101. En we daar daarnet in het Radio 1-journaal. Het is een initiatief van Isabel Boerdam, die Nationale Weken zonder Vlees. Samen met meerdere supermarkten en voedselproducenten die meedoen. Want vlees eten is slecht voor het milieu. Voor één hamburger heb je 6 kilometer land nodig, 6 kilo aan eten en 2500 liter water. We hebben nog even verder gezocht en onze CO2-uitstoot is ook gelijk aan 1400 kilo kip of 400 kilo Nederlands rundvlees. Zodat het effect van een dagje minder vlees gelijk staat? Aan ruim een miljoen auto's van de weg halen. Om iets voor het milieu te doen is geen vlees meer eten het beste. Ik eh, word ondertussen helemaal moedeloos van wat ik wel en niet mag eten. Slecht nieuws voor de vleeseters, goed nieuws voor de koeien. Inmiddels hebben ruim 25.000 mensen aangegeven dat ze meedoen aan deze week. Kun je zeggen, goed initiatief om met deze week mensen bewust te maken... wat het effect is als je vlees eet? Of is het betuttelend en moeten anderen zich vooral niet bemoeien met wat u wel en niet op het bordje krijgt. Ik zag uh, allebei de heren, Jan Kees Emmer en Hans Aarsman... een beetje bedenkelijk krijgen bij de fragmenten, Hans. Nou, die aantallen vind ik wel heel erg... Uh, 1400, Nou, nee, goed, ja, nee, dat gaat wel heel erg ver. Maar dat is altijd toch, als je het hoort dat je denkt... Jeetje, ja, wat veel. Wat veel, ja. wat veel vlees. Maar, maar als ik wel, Hoeveel nou, ik, ik vind, ik vlees vind ik moet het realistisch doen, het vlees. En dat is dat alles wat vlees kost, dat moet ook in de prijs zitten. En dan wordt het een heel ander plaatje... Want dan uh, moet je alle kosten die je voor het opruimen. als er weer eens een of andere enge ziekte is uitgebroken ergens. en ook alle subsidies, die schaf je allemaal af. en dan betaal je gewoon wat het kost. Maar dan wordt het eigenlijk onbetaalbaar, waarschijnlijk. Wordt het onbetaalbaar, ja. Dit is de manier. Want het is een hele rare, scheefgetrokken toestand. Dat, dat je voor uh, Habakrats. nu gewoon een stuk plastic uit, uit zo'n koel cool vitrine haalt. In, in de supermarkt. en het op je bordje gooit. En dat kan helemaal niet meer aan vlees doen denken. Want ne, hier spreekt de slagerszoon. Ja, je niet meer. Ik, of? Nou, ik eet ik, ik heel weinig. Ik ben wel vegetariër, maar. Ik doe er je, bent, wacht niet... even, je bent vegetariër. Ja, maar ik doe er niet zoveel aan. <lacht> <lacht> ik uh, eet ja, vegetariër. Kortom, je eet gewoon vlees. Ja, ik eet zo zeg maar drie keer in de week vlees. Ja, flexitariër heet je dan. Oh maar. ja, dat een leuke. Ja. Maar goed, uh, ja, en, uh, ja, ik, ik vind dat het dat, dat gewoon. Het is, het is helemaal scheef getrokken. En het zou goed zijn als bijvoorbeeld dat, dat biologisch dynamische hoek... als die gewoon geen btw meer zou hoeven te betalen... dan zou het in ieder geval een beetje bij elkaar brengen. Maar nu is het zo dat iedereen kan emotioneel doen over, over dieren. Eh, uh -huh. met Wat daar in de Oostvaardse passen rondloopt... en dan beginnen allerlei mensen te kwijlen. En tegelijkertijd eh, stoppen ze gewoon van die stukken plastic in de mond, denken ze. Maar dat zijn ook dieren geweest. en kost heel veel geld om dat op je bordje te krijgen. Alleen betaal je het er niet voor. Ja. Jan-Kees, hoe sta nou, jij daarover? Want de stelling gewoon, uh, is dus, uh, verbeter de wereld eet minder vlees. Dat, dat, dat is allemaal prima, want ik ben uh, liberaal. Dus ik denk, iedereen moet doen wat hij wil. Uh, als ik vlees wil eten, eet ik vlees. En wie dat niet wil, wil dat niet. Uh, en, en ik stel vast dat 25.000 mensen... Volgens mij zijn er zelfs al meer vegetariërs in Nederland. Dus 25.000 mensen vind ik eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar goed, begin, we staan, nog, we staan nog aan het begin. Uh, en nogmaals, ik, ik vind dat iedereen... Uh, ik, ik volg Hans wel dat... Uh, kijk, het goed, moet goed beprijsd zijn. Het moet kwaliteit uh, geven... Het moet vooral niet uh, gedumpt worden. En verder moeten we vooral zelf weten wat we, wat we doen. Dus als jij biefstuk wil eten vanavond, dan moet je dat vooral doen. Ja, maar dit is natuurlijk deze week is opgericht vanuit de duurzaamheidsgedachte. Hè? Dat we ons veel bewuster moeten zijn van wat het de wereld kost uh, aan, aan, nou, ja, aan belasting, aan water. Daar helpt het bij. Alleen dan moet het toch een beetje, want bij de intro hoorde ik een aantal van die appelen en peren verschijnen. Ik vind, uh, er wordt gegogeld met cijfers op een manier die uh, doen denken aan nepnieuws. Dus dat vind ik, dan moet je ook het verre verhaal verteld worden. Ja, ja, ja, jij hebt het idee, die cijfers kloppen niet. En dat nee, werkt bij jou kost, juist argwaan om nee, aan zo'n week te committeren. Wat, wat, het kost zes kilometer land. Zes kilometer ja. land. Vierkante wat is kilometer, Vierkante kilometer, ja. vierkante appels, vierkante wat. Dus <lacht> dat vind ik nogal uh, uh, uh, makkelijke frame. Ja. Maar hoe, uh, ik, Hans Aarsman, als je opgroeit in een, in een gezin waar het draait om vlees, dat zijn jullie inkomsten. Zeg maar hoe uh, qua slacht, qua dierenwelzijn, hoe keken jullie daar dan tegenaan? Hoe ben je daarmee opgegroeid? Nou, was mijn vader die, uh, um, die is eigenlijk slager geworden. Ik wou echt garagehouder worden. En die slager geworden, was in de crisis. Zijn vader had de slagerij. Dus hij ook okay. in de slagerij. Hij heeft altijd moeite gehad met uh, het slachten van dieren en het doodmaken van dieren. Dus hij is twee keer bij geweest. En vervolgens uh, uh, vertoonde hij zich niet meer als het moest gebeuren. Dus uh, ze had sowieso. Hij vond het ook helemaal niet raar toen ik vegetariër werd. Dan hadden ze nou, van: oké, okay, is ook een manier om, om ermee om te gaan. Dus uh, nee, ze vonden het ja. dat was eigenlijk uh, wel een ideaal uh, milieu om. Um, uh, we aten wel elke dag vlees. Maar, maar was er, een er qua milieubewustzijn waar deze week op gericht is, was dat het doen nee, überhaupt? Nee, helemaal niet. Nee, nee was, Het was ja, zielig voor dieren, maar dat, dat ja, ik, ik vind die massaliteit vind ik er ook heel erg vervelend aan. Ik ben eens dus een keer met hem mee geweest naar het, naar het slachthuis ab op hier in Amsterdam. Mm -hmm. dat, is nu, dat is nu, weg. En een. Vooral dat je gewoon echte 25 koeien zo ondersteboven aan zo'n zo ding ziet hangen. en het uh, leeg ziet bloeden. En, uh, die, ja, dat, dat, ja. die aantallen, dat maakt het echt uh, misselijk maken. Ja, maar ons, we zijn met velen, hè? Ja, we zijn nee. met velen, ja. ja. ja dus dat het is, on, is, uh, is onontkoombaar. Dat, dat, maar dat, dat juist daarom gebeurt. wordt het nu. Want het gaat nu niet zozeer om het dierenwelzijn. Dat is natuurlijk het eerste ja. sentiment wat ja. veel bij mensen naar boven komt. Maar het gaat juist om, om dat economische, om het, om het duurzaamheidsaspect. Als dus je dan zegt, we zijn met veel. dat zouden dan juist voor pleiten. Ik zeg, ja, dan moeten we dus allemaal wat minderen. Nou ja, dit, nogmaals, dit is ook, de bewustwording is, is, is prima. Ja, maar voor de rest leg jij het bij mensen zelf nou neer. Ja, wat ja, je ja, wil. precies. Kijk, je, je vraagt niet aan mij wat ik doe. Misschien dat ik ook al minder vlees eet. Maar dan nogmaals, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus, uh, maar de bewustwordingen, ja, ik vind het allemaal prima. Ja. Maar zet er dan ook iets tegenover ja. hè, dat het is kost wat het moet kosten. En gaat het ook niet zitten nee, stimuleren. Het is, nee. En het gemak waarover mensen hun portemonnee wordt beschikt. Hè, want kijk, we kunnen allemaal wel vinden van ja, het moet bewust, het moet duurder, het moet duurzamer. Maar uh, ja, je zal maar van een uitkering moeten leven, dan kan je echt die dure gehakt niet betalen. Goed, laten we eens wat andere reacties ook gaan peilen. Jos van Zandvoort die heeft ons gemaild. Bij het lezen van het woord vlees... alleen al loopt het water me in de mond. Ik beken dat ik een vlees addict ben, maar het smaakt me alleen als ik de zekerheid heb... dat het op een zo diervriendelijk mogelijke wijze in mijn mond terechtkomt. Wij kopen thuis dus duurder vlees, eten daardoor minder vlees... en genieten er weer meer van. Ernst Fuchs op de Radio 1-app, die zegt... als het gaat om de footprint van vlees, als je die weglaat... worden de kosten van het produceren van vleesvervangers... wel in de berekening meegenomen. Dat is een interessante. Jeroen Willemsen is oprichter en woordvoerder van The Green Protein Alliance, een brede coalitie van bedrijven... waar Albert Heijn, Jumbo, Hak bij zijn aangesloten... maar ook wetenschappers, het voedingscentrum en clubs als natuur en milieu. Meneer Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Plag. U heeft de initiatiefnemer die we net in het Radio 1-journaal uh, hoorden... geholpen hè, met het opzetten van deze week. Dus u vindt ook dat we minder vlees moeten eten. In die zin zult u blij zijn met zo'n week. Uh, wat, wat zou u voorstellen? Minder vlees, maar wat dan wel? Nou, wat, wat wij vooral uh, willen laten zien... En gelukkig tonen de cijfers ook dat aan... dat, uh, dat vooral uh, producten met plantaardige eiwitten... Uh, noten, uh, paddenstoelen, uh, alternatieven voor vlees, pulvruchten... Uh, ja, dat die enorm in smaak zijn, uh, zijn verbeterd de afgelopen jaren. En uh, wij willen dus vooral ook stimuleren... dat, dat mensen uh, die vooral meer ook gaan consumeren. Ja, ja. Dus waar het vlees volgens Hans Aarsman is verworden tot een stukje plastic... zijn dit soort uh, voedingsproducten juist beter geworden? Ja, ja, en het is, het is niet alleen, uh, het is niet alleen de smaak. Het is eigenlijk drie keer beter. Want het is lekker, het is gezonder en het is duurzamer. Dus het is. Uh... Het is dus drie keer winst, hè? dus dat, dat klinkt als, uh, als, als laag een fruit... maar helaas is het voor veel mensen nog niet evident. Ik hoorde net al een paar hele goede, goede termen... zoals uh, dat, het, dat het scheef getrokken is en, en dat het gaat om bewustwording. En dat zijn typisch uh, de thema's die wij ook als, als alliantie uh, voorstaan. Ja, want u Daarom heeft uh, begin dit jaar al een oproep gedaan aan de overheid... Hè? om juist miljarden uh, erin te steken dat het ja, eerlijker wordt, moet ik het zo zien? Ja, wij willen, wat wij weer willen is weer terug naar een gezonde balans. We zijn de afgelopen 60 jaar... Zijn we zijn we bijna twee keer zoveel dierlijke producten gaan eten. En iedereen kan wel aanvullen dat, we, dat we daarmee een beetje uit de bocht zijn, zijn geschoten. En uh, ja net als het gaat in de energietransitie... het stimuleren van, van, van het gebruik van zonnepanelen... elektrische auto's... Uh, daar gaat het om gedrag. En, en het gedrag is, is zeer complex. is niet van de ene op de andere dag uh, geregeld. En wij willen eigenlijk in, in, in, in tien jaar willen we herstellen... wat er in zestig jaar eigenlijk scheef is gegroeid. En... Uh, en en en daar en daar moeten we allemaal voor voor inzetten: de ja. bedrijven, de NGO's, de overheden en de wetenschappers. Dus daar, daar pleiten wij dat voor. Dat Maar eigenlijk komt het erop neer dat alles wat de dieren aan voeding krijgen, dat zouden we zelf ook meer naar binnen moeten werken. Nou ja, kijk, een hoop plant zonder, plantaardig krachtvoer. Ja, nou ja, precies. Hoe zonde is het dat dat, dat, dat krachtvoer... wat in, in veel gevallen wij ook prima als mensen zelf kunnen, kunnen eten... daar is helemaal niks mis mee. Ja. Ja, dat we dat aan dieren voeden met alle verliezen van dien. ja, dat, dat is doodzonde. Dus al die, al die eiwitten die wij ook zelf als mensen kunnen eten en verteren... Ja, laten we die ook gewoon lekker zelf Laten ja. we er zelf van genieten. Duidelijk. Dank u wel, meneer Willemsen. Loopt het water je al door de mond, Jan-Kees? Ja, ik, ik zie net aan die, die biksten te denken die, die die koeien krijgen. Nou, ik zie het <lacht> toch echt niet naar uit. Nee, er zijn ook wat andere dingen genoemd. <lacht> maar he? dat heet wel krachtvoer. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar eet jij nou al minder vlees? Ik eet minder vlees, ja. Oh, toch wel. Maar, uh, maar het is eigenlijk vanzelf gegaan. En, uh, maar ja, nogmaals, daarom is het goed dat er bewustwording is. Hoor. Maar, ja. uh, maar wij, eten, wij zijn net als die mensen die ook op de app uh, wij eten goed vlees. Ja, precies. En dan wat minder. Ja, en dan minder. En dan geniet ja. je er meer van. Arjan Hoekstra, hebben wij een tijdje geleden in de uitzending gehad. Meneer Hoekstra goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent hoogleraar watermanagement aan de TU Twente. En de bedenker van de watervoetafdruk, daar hebben we het toen ook over gehad. Nou, we kregen ook al een appje van in hoeverre als je het hebt over die footprint... worden de kosten van het produceren van vleesvervangers eigenlijk in een berekening meegenomen. Eerst even over het vlees. Draagt dat nou voor een heel groot deel bij aan onze voetafdruk, onze watervoetafdruk? Uh, Jazeker, Want als we kijken naar ons huiswater, gebruiken ze ongeveer 120 liter per dag. Per persoon. Mm -hmm. uh, onze totale watervoetafdruk is ongeveer 4000 liter. En dat heeft dan vooral te maken met al het voedsel wat we eten. En ongeveer een kwart daarvan is, uh, heeft te maken met vlees. Dus dat is 1000 liter per dag die wij we zeggen, indirect consumeren aan water vanwege onze vleesconsumptie. Voor de gemiddelde consument dan. Uh, en tegenover 120 liter die we gebruiken met douchen. Dus dat is nogal een, een, een grote hoeveelheid. Oké, okay, dat is toch wel veel. Ja, dat zijn weer de cijfers waar de heren een beetje kriebelig van werden. Maar Hans ja, Aarsman schrijft nu mee. Ja, ik ik vind het heel interessant, ik interessant. Uh, ik ben zelf ook kriebelig over cijfers. En, en toch blijf ik ze gebruiken. Omdat namelijk, zelfs als de cijfers uh, heel, heel onzeker zijn... en er grote marges eromheen zijn, en dat is zo... Uh -huh. Dan zijn de verschillen nog steeds heel groot met uh, zeg maar niet-vleesproducten, ja. dus de vervangende producten. Ja, want weet hm. u daar Ik de voetafdruk ook van? Van vleesvervangers? Nou ja, als je die duizend liter van dat vlees, als je dat vlees niet eet, dan bespaar je duizend liter. Maar dan moet je natuurlijk wat anders eten. Ja. Nou, daar, daar kan je allerlei eh, pakketten voor samenstellen. Hè. Dus wat je dan als vervanger. Nou, daar is heel veel al naar gestudeerd. van wat geschikte vervangingspakketten zijn. om je proteïne en alles binnen te halen. Uh -huh. En dan komen wij ongeveer op gemiddeld 200 liter die daar dan voor nodig zijn. Okay. Dus dan bespaar je nog steeds 800 liter. Dus als je bijvoorbeeld veel noten eet en een sojaburger. Ik zeg maar wat. dan zou je op, op 200 komen. In ieder geval een stuk ja, minder. De 200 is, ja, 200 is voor het gemiddelde. Als je dus heel okay. verstandig keuzes maakt, dan zit je weer boven die 200. Dus het is natuurlijk een enorme variatie, ja. zowel binnen het vlees als binnen het vegetarische dieet. Maar grofweg gezegd Sorry. kan je, je je watervoetafdruk totaal... Dus dan mag je met bijna een maar kwart maar 1000 liter per dag per persoon? Ja. Of vlees? Als je vlees eet. Ja, koeien. Uh... Nou ja, mensen gaan dat altijd direct. Uh, Kijk hoe kan dat, dan drinkt een koe zoveel en zo. Nou, dat is dan niet het geval. Uh, dat heeft dan te maken met, dat, uh, met het veevoeder eigenlijk. Dus later wat nodig is om het veevoeder weer te maken. Ja. Okay. Kijk. Kijk. Nou, we zijn weer wat kastvoer, ja, precies. Dus en dat we zelf een dag... veel minder op <laughs> ja. zouden kunnen eten. Als je dan op een dag uh, geen vlees eet, mag je acht keer zo lang onder de douche staan. <laughs> Als je dan toch de milieu nou, ja, lekker wil belasten, zolder, dan zolder, moet je ja. dat doen, inderdaad, Hans Aarsman. 50 liter versus 80 is 16 keer verschil. Dus ja, ik maak wel eens die gekgerende vergelijking ja. van uh, uh, nooit meer. Uh, nooit meer douchen, bespaart 50, maar niet meer vegetarisch... Euh, of niet meer vlees eten, bespaart 800 liter per dag. Dus dat is een enorm verschil, inderdaad. Ik ga het afbreken, hoor. Ik had ja, al een, groot groot als een hekel aan de... wiskundelessen. Oh, het ja? wordt nu echt zoveel ja, rekenen, maar we zijn een stuk nee, wijzer geworden... meneer Hoekstra. Ja. Dus dank in ieder geval Mooi, voor die toelichting. Gaan we nog naar Herman. Goedemorgen. Ja. Heeft wat vraagtekens bij alle berekeningen die voorbij komen? Nou, daar heb ik al het een en ander over Ik heb een ja. ander voorbeeld. Ja. Grootouders hadden een varken en wat kippen op een stuk grond. Mm -hmm. Ik heb tien bomen in mijn tuin. Van 50 vierkante meter en de woningbouw wil allemaal tegels in al de tuinen hier in de buurt. Ze klagen over mijn takken. Als ik, nu zag ik dat af van de Willigem. En als ik dit bij het grof vuil wil doen, dan moet ik daarvoor betalen. Terwijl ik denk, dat is allemaal. Um, ik denk dus, als er per buurt een uh, varkenskot komt waar mensen uh, um, een afval in kunnen donderen. dan eten die varkens dat op in plaats van dat het uh, weg moet. En um, ik denk dat varkenshouden verboden is voor klein, kleinschalige en uh, kippen. Dus één kip uh, eet uh, tien vierkante meter graan. En dan krijg je elke dag een ei. De, ik hoor dergelijke verhalen niet. Wat het ook op kan leveren, bedoelt u? Ja, vroeger die ja. Hadden geen, had, deden die grootouders gewoon hun poep over het land. En nu is het poep een probleem. Terwijl vroeger was het poep een uh, groeimiddel. Ja. Ik, ik hoor dergelijke aspecten weinig over. En vooral het verbod van de mooie tuinen met groen. De, gaan de woningbouwvereniging zeggen, doe maar tegels. Al ja. Een jaar lang moet ik tegels en netjes... Klopt, daar wordt al veel over gesproken. Dat is inderdaad een ander aspect Natuurlijk als het gaat over de klimaatverandering. Dat we veel meer groen in onze tuin zouden moeten hebben. Ja, omdat het water niet weg kan lopen door, door al die tegels. Maar ik zou ook een, kip, een paar kip in mijn tuin ja. doen. Die eten dan de slakken op. En, en, dat, en die, daar krijg ik een eitje per dag van. Ik zeg maar wat, bedoel, daar word ik niks over. Ja. En ik begrijp ook sowieso dat als je toch vlees uh, wil eten... dat dan een kip nog uh, het minst belastend is voor het, uh, voor het milieu. Dank in ieder geval. Ja. Jan en Katen, goedemorgen. Goedemorgen. U uh, zit bij ons netwerk van spraakmakers. U houdt het niet bij één week, begrijp ik, uh, aan, aan minder vlees eten. Nee, ik eet eigenlijk nooit vlees. En, uh, überhaupt geen dierlijke producten. Dus dan ben je veganist? Ik ben een veganist. Oké. Okay. Ja. En dat, is dat vanuit dierenwelzijn of vanuit duurzaamheidsgedachten? Nou, het is begonnen vanuit dierenwelzijn. Um, maar klimaateffecten en ook uh, gezondheidseffecten... zijn natuurlijk een mooie bonus... Maar het, het geen leed aanbrengen, dat is eigenlijk de basis voor mm. mijn beslissing geweest. En uh, ben je een dusdanige believer dat je het liefst wil dat de hele wereld dit doet? Of zeg je het is wel vooral een persoonlijke keuze? Nou, ik zou uiteindelijk natuurlijk wel willen dat de hele wereld het doet. Maar ik snap ook wel dat het een hele grote stap is. En daarom ben ik ook zo blij met initiatieven als de week zonder Vlees. Waarbij je heel laagdrempelig uh, kennis kan maken met een dieet met wat minder vlees. Ja, ik denk dat het een hele mooie eerste stap is. Vooral het bewustzijn dus uh, op gang brengen. Nou zijn we allemaal ja. al, ik heb die cijfers even niet paraat... maar we hebben cijfers genoeg gehad volgens mij deze ochtend. We zijn al wel aan het minderen met vlees... maar u zegt van prima, hoe meer, hoe beter. Van het minderen. Jan en Katen was dat. Dank. Via onze site, site van sitevanstand.nl... kunt u nog blijven reageren, uw stem uitbrengen... en natuurlijk ook in de reacties daaronder... nog een eventuele toelichting geven... of waarom u het eens of oneens bent met die stelling... verbeter de wereld, eet minder vlees. Laat het vlees even voor wat het is. Want er is natuurlijk nog veermil nieuws. Allewel. Hans Aarsman, uh, met een wat creatieve blik... komen we toch weer bij het vlees op de Oostvaardersplassen terecht. Ja. Het nieuws waar, wat jouw aandacht heeft getrokken. Heel het weekend is er weer gedemonstreerd van dierenliefhebbers. Mensen die het niet kunnen aanzien hoe, uh, hoe zwaar die beesten, de dieren het hebben. En dus zelf maar gaan bijvoeden. En de politie die dan zegt, ja, maar doe maar even niks. Ja, het is waarschijnlijk helemaal niet goed te zijn voor die dieren. Hè? Want die staan nu op een soort winterstand. Dus die krijgen er opeens een ongelooflijk eiwitshot. Net als na de hongerwinter in Nederland... dat mensen te snel gingen eten en te veel... En Volgens daar weer aan dood gingen. Dus het is helemaal niet goed. Maar dat, even afgezien daarvan. Je hebt een experiment. En, je, en dat moet je gewoon een beetje volhouden. Of je moet ze gaan afschieten. Dat is ook een mogelijkheid. Aan de andere kant denk ik. Ja, die kracht van dat mensen er zo boos om worden. Dat is ook wel de kracht die je kunt inzetten. om, om wat minder vlees te gaan eten. Ja, misschien. Dus het is maar het goed, kan dat best het zijn is. dat die mensen ook al geen vlees eten. Hè? Ja, het zou dat... ook nog kunnen. Ja. Maar ja, goed, het, het bestaat. vind ik op zich wel heel goed. Maar ik vind het altijd zo. Uh zijn ja, zo kinderlijk emotioneel, die reacties die erop zijn. Dat je dan, ja, dit... Hoezo is het kinderlijk emotioneel? Nou, dit, het, weet je, het is, het, waar gaat het om? Het gaat om uh, hoe, hoeveel dieren gaat het. Uh, het ja, dieren gaan dood. Uh, uh, of wij ze naar ombrengen of dat ze gewoon uh, door de natuur uh, ja. doodgaan. Ik, ik zou toch liever een koe zijn of zo'n beest in de, in de Oost-Vaardense plassen... dan dat ik in de hele grote productie van het vleesindustrie zit. Maar het idee is natuurlijk ook van, we hebben dat ooit zo gecreëerd... En het is niet zozeer de natuurlijke habitat geweest van die dieren... dat ze daar naartoe gaan. Dat hoorden we gisteren en ook in Nieuwsuur zeggen... van als je ze de kans zou geven... er is toen zo'n plan geweest om een soort uh, door ja. de route naar de Veluwe te maken... dan gaan ze massaal naar de Veluwe. Want daar zitten ze wat hoger en dan hebben ze droge voeten. Dat is voor die dieren veel aangenamer. Ja, ze gaan naar Almere dus toe. In zoverre, ja, ja, ja, het is al vossen. door mensen gecreëerd. Maar goed, de natuur is sowieso in, in Europa sowieso door mensen gecreëerd. Ja. Dus in die zin is het, is het allemaal, allemaal hetzelfde. Maar begrijp je wel, dat, Jan Kees, dat mensen... Nou, ik, ja, die, die beelden zijn natuurlijk... Grote groepen naartoe te uh, trekken. Ja, nee, dat begrijp ik niet zo goed. In de zin van, uh, je, maar je ziet gewoon gebrek aan vertrouwen in uh, staatsbosbeheer. We zijn hier, uh, ik ben het Hans eens, we zijn be, begonnen met een uh, experiment. En laten we dat dan ook uh, volhouden. Ja, maar hoe en, lang hou je het vol? Nou, uh, tot, nou ja, in ieder geval, je gaat het niet onverwacht beëindigen... op het moment dat het een paar dagen streng vriest, lijkt mij. Daar, daar, daar praat je dan met z'n allen over. Maar ja, dit is de einde van de natuur in Nederland. Nederland is per definitie nu een park geworden. En ja, de volgende stap is dat er dus de helft van die dieren... moet worden afgeschoten. En dat zullen ook weer een aantal mensen niet zo leuk vinden. Maar dat moet wel, want, al, want ze gaan nu zelf, niet meer vanzelf dood. Nee. Dus ja, ik, ik kijk daarna met grote verbazing... en de felheid heeft me ook enorm verbaasd. Waar zit dat in? Ja, nou ja, toch, ja, de, de, de liefde voor het dier... Uh, slash het huisdier in uh, Nederland is uh, diep, diep geworteld. Uh, dat, dat blijkt maar. Ja. En uh, ja, dat is aan de andere kant ook wel iets heel moois. ja, uh, je merkt ook dat in veel reacties, als het ging over het laten verhongeren... Toen dus ik zei, ja, we laten mensen toch ook niet verhongeren? Ja. Dat eigenlijk mensen een dier op hoogte geschakeld. geschakeld worden. Ja, ja, ja. ja, dat is die liefde ja. voor het dier. Ja, huid. ik denk dat het dier zelfs nog hoger zit dan, uh, ja. dan mensen. Helemaal, ja. Ja, om de dieren zijn altijd heel erg dankbaar als je lief tegen ze bent. Dat is met mensen niet zo. Is het, zo, nou, is het zo? simpel? Is het op die keer terug is, te brengen? Ja. Denk jij? Dat, dat, dat daardoor ook hm? heel veel mensen dieren hebben. het. is dus net als met kinderen, die zijn altijd heel erg dankbaar als je tot een jaar wow. of uh, zes, zeven. <laughs> ja. nou, kan het zeggen. Ja, pamperd <laughs> gaat het dan om en dan krijg je een bepaalde je leeftijd. Spijt, maar uh, ja, die, die zijn altijd heel, ja, als je die veel liefde geeft dan krijg je alleen maar liefde van terug en dan kun je weer ontroerd door raken en, uh, Ja. Je kunt ook een knuffel nemen, kun je het ook mee doen. je ook heel ver. Het is niet voor niks dat wij op de voorpagina van de Telegraaf... toen we nog een broadsheet waren, vaak een dier zetten. Omdat dat en, ja. en tegenwoordig op Facebook natuurlijk de dierengroepen het ook als de beste doen. Dus we zijn een land en een wereld van dierenliefhebbers... Ja. Ja. en vinden het moeilijk om te zien als de natuur zijn werk doet. Zo belanden we al meteen in de media. Na tien uur gaan we natuurlijk veel meer over mediazaken hebben. Vanavond is er sowieso op NPO 2, door hoorden we Rob Trip al over... even bij Jurgen een grote uitzending rondom nepnieuws... Jan-Kees, jij uh, gaf ook aandacht aan een groot verhaal vanochtend ja. in de Volkskrant. Uh, over Laurens de problemen, Verha de zeven Laurens plagen Verhagen van Facebook. Hun, die, hun digitale uh, uh, verslaggever, die heeft de zeven plagen van Facebook op een rijtje gezet. En uh, daar wordt nu eens uh, voor de gewone man uh, uh, goed weergegeven wat er aan de hand is uh, met. Social media en met Facebook. De grootste social, het grootste social media platform in het bijzonder. Waarbij natuurlijk nepnieuws uh, en, en, en de en de en de relatie met de klassieke uitgevers uh, op nummer 1 en nummer 2 staan. Ja, en die, die uh, relatie met de uitgevers, dat gaat erom dat aan de ene kant uh, worden jouw verhalen natuurlijk via Facebook verspreid. Maar ja. tegelijkertijd alle advertentieinkomsten gaan Ga, naar Facebook. Gaan naar Facebook. Dus dat is een haat liefde verhouding in die zin. Ja, uh, Facebook en, en, en ook Google die, die halen bijna uh, 80% van alle advertentiegelden in, in Nederland alleen al weg, waardoor uitgevers, als, maar ook de publieke omroepen aan de geelhonger zitten als het gaat om hun eigen ja. reclameinkomsten. Andere plagen die baard. worden genoemd, is naast dat nepnieuws, wat natuurlijk in dat met stip op nummer 1 staat, het privacy-gedoe, wat natuurlijk altijd blijft, dat ze wel heel veel macht hebben samen met ja. een Google. Uh, aan de andere kant, het moesten het socialer maken en worden steeds vaker berichten over de verslavende werking. Van Facebook, in het artikel komt ook duidelijk naar voren... Mark Zuckerberg weet het zelf ook niet nee, meer. dat is wel uh, mooi. En in die zin... Ik, ik denk, en ik heb dat volgens mij ook vlak na de verkiezing van Trump gezet, dat we op een kantelpunt zitten aangaande dit soort uh, sociale media. Omdat zeg maar, de waarde daarvan uh, steeds minder wordt, omdat het in feite verpest wordt, uh, om het zo maar te zeggen. Door, uh, door al dat nepnieuws en al, dat, uh, al de algoritmes uh, die je voor je kiezen krijgt, waardoor de onverwachtheid uh, er ook uit is. En, uh, ja, dus ik ben heel benieuwd uh, waar we over vijf, vijf jaar staan. Met mm -hmm. die sociale platformen, omdat het zomaar uh, nog weer een hele ontwikkeling door kan gaan maken en dat we Facebook over vijf jaar niet meer terugkennen. Nee, ondertussen wordt er nog wel altijd uh, genoeg winst gemaakt door Facebook, dat dan wel. Dus dit gaat meer om de effecten en de houdbaarheid van Facebook op langere termijn, want dat is ook een van de nou, zorgen. ja, de houdbaarheid is, uh, en ook de winstgevendheid staat zwaar onder druk ja. op het moment dat hij uh, die, de Voor de toekomst, niet, de, ja. in de toekomst ja. de, de nepnieuws niet meer toelaat en uh, die, die betalingen daar uh, wegbrengt en die algoritmes veranderen. Dus ja, ja hier uh, die, dat, dat, dat zoeken men het niet meer weet, begrijp ik wel. Maar het einde van uh, ja, misschien we hebben het ook met Hive in Nederland gezien. Het zou zomaar kunnen zijn dat zich hier een einde aandient. Ja, tieners die lopen ook al weg hè? Die gaan ja. nu veel meer voor Snapchat, voor Instagram. Die zitten nog veel meer in die beeldcultuur. Nou, ja, lopen ook alweer weg bij Snapchat. Waar gaan ze dan nu weer naartoe? Ja, ja, ik weet het niet, want ik ben al oud. <laughs> maar uh, ze lopen alweer weg bij Snapchat. En je ziet dus mensen zijn steeds minder gewillig... Ook om hun eigen informatie weg te geven. Ja, een hele korte spanningsboog, ja, volgens ja. mij. Zit je op Facebook, Hans Aarsman? Nee. Nee. Nee, ik krijg er helemaal de kriebels van. Dat idee, dat, hoe ze op je nek zitten met alles? Dat, dat, ja, je hoeft maar eventjes gewoon erin te gaan en je, of iets te denken. Nou, ik ga maar login of ik uh, neem een account. En dan word je al zo. Uh, ik, ja, ik kan er helemaal niet tegen. Nee. nee, dus voor jou geldt het privacygedoe, dat staat voor jou inderdaad. Ja, Houd je het even tegen? Ja, Twitter vind ik. En ik vind Twitter veel interessanter als, als nieuwsmedium. Dus ik vind, het is met het algoritme dat je steeds gewoon in een bepaald hoekje geduwd wordt ja. wat, wat je denkt dat de hele wereld maar is het Maar het is bij Twitter ook. Hè? Maar maar Twitter ook hè? Twitter, ja, veel. Ja, je ja, ook je eigen filterbubbel. We praten straks door over mediazaken. En dan schuift Pieter Klok, de adjunct van de Volkskrant ook aan. NTO Radio 1. De Boekenweek komt eraan